Een uur. Raymond Sreem met het NWS-journaal. De regering van de Britse premier May heeft geen onderhandelingsstrategie... voor het Britse vertrek uit de Europese Unie. Dagblad Times meldt dit op basis van een uitgelekt memo... dat ook is gelezen door de BBC. Volgens de notitie zouden er nog 30.000 extra werknemers nodig zijn... om alle projecten rond de brexit te kunnen afronden. Het gebrek aan een Brexit-strategie komt, volgens het memo... door de verdeeldheid in het Britse kabinet. Uit de aantekening blijkt volgens de Times en de BBC... dat. Dat het nog zes maanden kan duren voordat de Britse regering precies weet wat ze nu echt wil bereiken met de onderhandelingen met de EU. Eerder werd bekend dat premier May in maart volgend jaar artikel 50 van het verdrag van Lissabon in werking wil laten treden. Met dat artikel kan een EU-lidstaat binnen ongeveer twee jaar uit de Unie vertrekken. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,7 gegroeid ten opzichte van het kwartaal ervoor en dat is de grootste groei in Europa. Op jaarbasis groeit de economie nu met 2,4 procent, blijkt uit de jongste cijfers van het CBS. We gaven meer geld uit dan bijvoorbeeld horeca, recreatie en aan zorg en ook de export en de investeringen van de bedrijven namen toe. Twee Nederlandse oorlogsvrakken voor de kust van Indonesië lijken van de zeebodem te zijn verdwenen. Ook een derde wrak lijkt voor een groot deel te ontbreken, schrijft minister Hellens aan de Tweede Kamer. Het gaat om de schepen De Ruiter, de Java en de Kortenaar. Die schepen vergingen in 1942 tijdens de slag in de Javazee. Daarbij sneuvelden bijna 1200 Nederlandse marine onder wie schouder bij nacht Karel Doorman. In 2002 vonden amateurduikers de wrakken terug. Een internationaal team van duikers constateert nu echter dat ze verdwenen zijn. Minister Hennis meldt dat ze met zorg kennis heeft genomen van de verdwijning. En dan het weer: bewolkt en regenachtig. Af en toe is het ook droog. Vanmiddag wordt het 10 tot 13 graden. De komende dagen weinig verandering, veel bewolking. Morgen overwegend droog, maar donderdag vaker regen. Dit was het. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat Wieden tussen Naarden en Knoop het Muiderberg, drie kilometer. Na vier Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade 7 kilometer. Dat komt door een afgevallen lading, twee rijstroken zijn dicht. En tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leuk lekker?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 En bij mij thuis liep niks door de kamer. Ja, wij zelf. Ik was de locomotief. En Nog een zo'n jaar moet saaier We waren gelukkig met een groot gezin. Anders was het nog een treintje van niks geweest hoor. Ja, ik mag hem niet.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 Die vieze stinkende kolendam bij je, je kop. En opeens werd er op de deur geklopt. Ik kwam Sint-Niklaas binnen. Nou, ik zie hem nog binnenkomen. Zoiets aan moeiigs. Had een sprei om. Ik had een sprei om. En ik kende die sprei.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 En mijn sprijom kwam hij in Spanje. Uit de kroeg kwam die. Dus zag ik meteen had een meid erop en een stuk of acht neuten. En naast hem stond Pieterman Knecht, maar dat was helemaal geen Pieterman Knecht was Tante Jo. Dat dus zag ik meteen, want die, die, die had een paar dingen, die heb ik nog nooit bij Pietermankneer gezien. Jij ja, maakt me aan het lachen, weet u dat? Dan zit ik te lachen om mijn eigen ellende, zeg?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 Ja, oh, dat kostte niks. Nee, dat kostte niks. Er was zo'n potje met van die flikken erin. Dat niks. Die stomme dingen heb ik wel gehad. Van die spelletjes. Blaasvoetbal. <lacht> Ken je dat? Blaasvoetbal, dat heb ik ook gehad. Zodat je elkaar vol te spuren. Hij blijft groot. Ook, ook, ook al is hij 45 jaar oud of 42, nee. 42 jaar, want hij komt uit 1974. Uh, deze fantastische conferentie van uh, Toon Hermans. blijft echt, ook al hoor je hem vijf keer per week, hij blijft gewoon lachen. <laughs> Ik vind het zo verschrikkelijk goed. Uh, dus uh, vandaar maar weer eens even. En de tijd is weer aangebroken, dus dan mag je hem gewoon weer eens even draaien. En dat is het leuke. Toon Hermans dus live in Carré bij zijn Man show uit 1974. En Sneaklaas, geweldige conference, blijft het. Uh, over een paar minuutjes gaan we lekker eten, dames en heren. Want dan krijgt u het recept. Maar eerst nog even een plaatje. Jawel. Nieuwe single van Direct. En dat heet One More Kiss. iets achterzoeken hoor. Yes. Nog één kusje. Laat ik maar niet tegen Sandra zeggen. Dan krijgen we gelijk ongewenste intimiteit op het werk. <laughs> het werk ook. He? Het werk ook. Ja. Ja, maar goed. Het is wel een lekker liedje. En daar gaat het op de om. Ja, uh, Direct. Nee, ik zei stop. Waarom stopt hij nog niet? Oh, nu wel. Hij stopt eindelijk. Huh, nou, sommige computers zijn een beetje traag van begrip. Als je zegt stop, stoppen ze niet. Maar hm. oh ja, als ik zeg stop, is het stop. Want uh, wij gaan naar uh, het recept. Van de week. <laughs> het ziet er lekker uit. Ik heb het plaatje al gezien. Oh, het ziet er lekker uit. Ik, ik, ik, het staat op Facebook.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 Schuilenstreep Zandvoort Lunch. Ja, we hebben vandaag een uh, recept met de drie kaas. Kool, kip, krieltjes. Oeh! Ja, en uh, ik heb hier het recept dat voldoende is voor twee à drie personen. En de bereidingstijd hiervan is ongeveer 30 minuten. Uh, wat hebben we nodig? 500 gram gesneden witte kool. 450 gram mini krieltjes. 250 gram kipfilet in blokjes gesneden, 2 teentjes geperste knoflook, zout en peper, 2 theelepels gemberpoeder, (kunnen kunt u ook in de supermarkt vinden onder de naam Jahe, 1 eetlepel ketjap manis, een beetje boter of olijfolie en een half kopje water. We beginnen door de ketjap te mengen met wat peper en zout en de gemberpoeder en uh, we scheppen hier de kipfilet doorheen. Uh, verhit in een pan de olie of de boter en bak de kipfilet, kipfilet rondom bruin. Voeg vervolgens de knoflook toe en bak deze heel even mee. Want knoflook moet je namelijk altijd als een van de laatste ingrediënten mee bakken, anders wordt het bitter. hè? Ja. Uh, bak vervolgens de krieltjes even mee en voeg tot slot de kool toe. Goed omscheppen. Voeg het water toe en breng het op smaak met nog wat meer peper en zout en eventueel nog een extra scheutje ketjap. Uh, op, de, op het vuur met uh, vuurlaag ongeveer 15 minuten even laten smoren... en af en toe omscheppen. En de tip van Angela, voor wie van extra pittig houdt... voeg met de knoflook ook eens keer een theelepeltje sambal toe... en bak het even mee. Mm. En vegetariërs kunnen de kip uiteraard vervangen... door stukjes gekruide koorn of tofu. En uh, wij wensen u, eet smakelijk. Ja, ik weet al hoe het smaakt. Ja, ik heb het gisteravond gehad. Oh. <lacht> Het leeft nog. Dus, eh... <laughs> nou hoor, ja, het was heerlijk. Het was echt heerlijk. Goed. Eh, lekker recept, dames en heren. En, eh, nou ja, lekker eten gewoon. En, eh... Nou ja, u kunt het nog eens even rustig nalezen... op onze Facebookpagina Zandvoort Luncht. En dan komt het allemaal goed. Toch? Alles komt goed. Alles komt goed. Alles. Alles. Alles ja. komt goed. Nou... Heavy. Dan Adele. Ja, Wonder, Wonder, Water Under the Bridge heette het. Van haar laatste album. Zo is dat. Dit is Nielsen. Ik doe de hele week al rustig aan. Nachtdienst. Is de dansvloer mijn kantoor Ik heb nachtdienst baby En ik draai het hele weekend door hey. wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Ik laat me gaan Heb liever niet zo rustig dus nu ben ik even niet zo nuchter Eén keer in de zoveel tijd voel ik me vrij En verlies ik mezelf In de nachtdienst baby Vanavond is de dans Ver gegaan. De nachtdienst heeft me opgebroken Kan bijna niet meer op mijn benen staan Maar ik ben ingeroosterd in Voor de nachtdienst baby Vanavond is de dansvloer mijn kantoor Ik heb nachtdienst baby En ik draai het hele Dief. Nou, weet ik niet hoor. Snacht slaap ik. Dat is de nacht ook voor hem, te slapen. Toch? Of niet? Weet je trouwens, uh, weet je wie er jarig is vandaag, uh, San? Weet je wie het jarig is? Een BN'er of een bekend, bekend iemand? Nee, een, een, een, nee geen BN'er. Maar een BW'er. Uh, een ja, be ja, bekend in heel de hele wereld, geloof ik. Of oh, een BE'er, Of een b, bekende, of een b kan je ook zeggen. bekende Zweedse. Een Zweedse. Oh, ja. dat, dan gok ik dat het een van de dames van ABBA is. Juist, dat is Frida. Frida. Frida. Ah ja. Lien, skok. En die uh, wordt er vandaag 71 jaar. Niet. Ja, 71 dus. wordt ze vandaag. Oh. No. Van, ja. <laughs> Toen toe, jongen. 71. Nou, oké. Okay. Frida. Van heertig en gefeliciteerd. <laughs> Meentje van je, Dirk, een pleitje van E.B. voor je. <laughs> Leuk vind, is wat anders. To my trooperbeams are gonna blind me. But I won't feel blue. Like I always do. Cause somewhere in the crowd there's... En dat draaien we eventjes, omdat uh, Frida natuurlijk vandaag 71 is geworden, dames en heren. En uh, het leuke voor Frida is, want ze luistert, dat weet ik, ik heb er even gebeld. En uh, bah, ja, natuurlijk. Uh, en uh, er is een landgenoot die haar ook Kijken even wil feliciteren. Ja, dus, uh, even wachten hoor. De, de, de, de, het gaat zo weg. Ja, uh, de, de, ik heb dus een landgenoot en die wil haar ook even feliciteren. Uh, Dit is daar uh, een stomme advertentie voor. Nou, daar komt. -ie. And go to the <laughs> home and do the boogie to your lord. Oh, oh, oh. Fingers <laughs> vague <laughs> of the bird, the chicky in the best key. And go spurn it at chicky. And you'll be very, the best Hey, chicky. Oh, come here, chicky. Oh, come here, chicky. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door...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 Samen met de brandweer is het slachtoffer vervolgens naar boven getild... waar hij werd opgewacht door ambulancepersoneel. De man is voor verder onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Marit van Egmond van Albert Heijn overhandigde gisteren... in het nieuwe filiaal op de Grote Krocht in Zandvoort... een cheque van maar liefst 105.000 euro aan aan een afvaardiging van Pink Ribbon. Pink Ribbon zet zich in voor onderzoeken en projecten... op het gebied van behandeling, nazorg, lange termijn effecten van borstkanker. Het fantastische bedrag was bij elkaar gebracht door tienduizenden klanten in heel Nederland die een speciaal pink ribbon boeket kochten in de maand oktober. Van ieder verkocht boeket à 10 euro ging er 2,50 naar deze actie. Het verkeer ondervond maandagmiddag 14 november enige hinder nadat op de Dr. Gerkenstraat een brand in de schuur was geconstateerd en deze werd afgesloten.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 Morgen en donderdag is het over het algemeen bewolkt en valt er regen of komt het tot enkele buien. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig tot vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur stijgt woensdag naar 13 en donderdag naar maximaal 10 graden. En tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder.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 Ja, helaas ook al lang niet meer onder ons. Lou Rawls. Maar geen zestig jaar al begonnen, hè? Soulzanger. Loves the hurting thing was een van zijn eerste. Hoe oh, weet ik dat nou? Nou ja, dat, dat is leuk dat je, dat je dat weet. Dat wordt bezongen in het liedje sweet soul music en uh, spotlight on Lou Rawls. But don't he look tall, y'all. <laughs> Singing Love the hurting thing. So. <laughs> Vandaar. Maar uh, later terechtgekomen bij uh, de Gamble Huff. En uh, de beroemde Philly Sound. Natuurlijk. En uh, nou dit was hem. Waarom dit nummer Heb je daar nog een verklaring voor? Kun je dat even juridisch verantwoorden? Nee. <lacht> Gewoon nee. Ik, uh, ik, ben, ik ben erg van de sol. Zoals je ja, misschien ja. inmiddels wel... Uh, dat heb ik intussen gebed. Wel weet. En ja. uh, ik, ik uh, hoorde hem op de radio vanochtend. En ik uh, dacht van nou oh, die wil ik wel eens even helemaal horen. Helemaal horen. Ja ja en dat was hem dus ja. lekker hè heerlijk oh wat zijn we toch heerlijk bezig volgende week Barry White oh ja, ja, ja. Nou, dat, is ook, dat is ook interessant welke ja daar ga je nog even over nadenken ga je nog even over ja. nadenken oké okay. want die heeft ook maar prachtige nummers gemaakt Barry White goed um, even kijken wat nu oh ja dit is een hele oude dit is Bo Diddley You can't judge a book by looking at the cover. You can't judge an apple by looking at a tree. You can't judge honey by looking at the bee. You can't judge a daughter by looking at the mother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. the book by looking at the cover wow. yeah. oh. oh come on in closer baby hear what else i gotta say you got your radio turned down too low looking at the king you can't judge a woman by looking at her man you can't judge a sister by looking at her brother you can't judge a book by looking at the cover oh, okay. Looking at the cup Come on Nou, dat is echt heel oud. Dat kun je ook wel horen trouwens. Maar hij had ook een hele speciale manier van gitaar spelen. Drie akkoorden. Hooguit. En dat deed hij volgens mij nog met één vinger ook als ik het vroeg. Ja, speciale stemming van de gitaar. Bo Diddley. Hij heeft ook nog een liedje geschreven met zijn eigen naam. Bo Diddley. Ja. En, uh, nou, dat heet, uh, en, en wat ook nog een leuke bijkomstigheid is. Dat uh, ditzelfde liedje. Uh, ditzelfde liedje. Uh, uh, in de tijd. In, in, in uh, 66 of zoiets. Daarom trend. Nou, Iets eerder denk ik nog. Uh, een van de eerste singeltjes van de Beverwijkse Bintangs. Die, die hebben dit nummer toen. Dat was een van hun eerste singeltjes. Nog in de tijd op het Muziek Express label. Nou. Dat is, uh, weer even leuk. You can judge a book by uh, looking at uh, the je cover. En dit is heel mooi wat we nu gaan draaien. Oh, wacht even. Hij heeft een uh, We kennen natuurlijk uit 1992 allemaal de prachtige hymne van, uh, van de Olympische Spelen: Freddie Mercury. Samen met uh, Montserrat Caballé. En uh, dat was toen met, uh, met elektronische instrumenten opgenomen, uh, met synthesizers en zo. Maar ze hebben het toch een paar jaar geleden of vorig jaar. Ik weet niet precies wanneer het was. Maar ze hebben in ieder geval toch een nieuwe versie gemaakt. Waarbij ze al die elektronica weggelaten hebben. En vervangen hebben door een echt orkest. En de zang natuurlijk van Mercury en Montserrat. Die was er al. Maar ze hebben daar dus gewoon een nieuwe, nieuwe arrangement van gemaakt. En nu met een echt orkest. En dat klinkt zo. Het is zo mooi. Freddie Mercury, Montserrat Caballé. This perfect dream. Sueño This dream was me and you. I want all the world to see. Instinto A miracle sensation. My guiding inspiration. Let the songs begin Een monumentaal nummer is dit toch. Het werd natuurlijk in de tijd 92 uitgebracht. Uh, vanwege de toen in Barcelona gehouden Olympische Spelen. Alleen uh, de originele versie die toen gebruikt werd. Daar heeft, uh, hebben ze alleen met elektronische instrumenten opgenomen. Computers en dat soort dingen. En dat uh, hebben ze dus nu maar eens eventjes dunnetjes over gedaan een tijdje geleden. Uh, en hebben ze al die elektronische uh, dingen uh, weggegooid hebben alleen de zang laten staan van Mercury en van uh, uh, Montserrat Caballé natuurlijk, maar al de instrumentale dingen hebben ze gewoon weggegooid en uh, ze hebben gewoon gezegd van uh, we gaan dat eventjes allemaal opnieuw instuderen met een uh, of inspelen met een uh, met een echt symfonieorkest. Nou ja en dat dat klinkt toch uh, als ik eerlijk ben wel pas een paar graden beter hoor, eerlijk waar? Uh, echt heel mooi. Freddie Mercury dus samen met Montserrat, Montserrat. Caballé En um, die heeft u een tijdje geleden ook al eens kunnen horen... in ons programma CFM Klassiek. Um, daar is het helemaal niet zo goed mee. Want uh, op de einde van de manier... Um, krijgt u niet de aflevering te horen... die de bedoeling is. Daarvoor uh, gaan we het nog even zoeken. Want het blijkt tot twee, twee weken dezelfde uitzending te zijn. Dus voor de liefhebbers van CFM Klassiek... aanstaande zondag is het weer goed hoor. Ik beloof het u. Dan gaan we weer echt door met nieuwe programma's. En... Uh, Um, nou, ja, nu gaan we maar even verder. Gewoon nog even. Nog één plaatje, denk ik. Eén of twee? Nee, één. Een. Ja, eentje nog. Dan is het gebeurd. The Happy Family. Met de Happy Song. Wake up. Family Jam Band, zo heette ze echt. Ik zei Happy Family, maar dat is het niet. De Harry Family Jam Band. En het liedje, dat is lekker kort. En dat is met gelukkige liedjes. Gaat het over drama, dan duren ze zes minuten. En is het happy, dan is het twee minuten klaar. Ja, zo gaat dat. Hé, hey, we hebben nog een oplossing van onze quizvraag, San. Dat moeten we nog eventjes oplossen. We hebben wel het goede antwoord binnengekregen. Maar uh, die, die zet het altijd op bij mij op WhatsApp elke week dezelfde. Dus die zit al, die al drie, drie portretten in de Hall of Fame. Intussen. Maar um, vertel, wat, wat is de oplossing? Nou, als eerst nog even de vraag voor degene die het hebben gemist, misschien nog. Um, de vraag van de week was: wie hoort er niet bij de Club of 27? En dit is de groep artiesten die op 27-jarige leeftijd zijn overleden. En daar kon je kiezen uit Kurt Cobain, Tupac Shakur, Jimi Hendrix en Amy Winehouse. En het juiste antwoord was B. Toepak Shakur, want die was twee jaar te jong. Die was 25 toen hij werd doodgeschoten. Ja. Is hij doodgeschoten? Uh, ja. <tie> het, uh, dat is East Side, West Side, hè? dat was uh, Tupac. Toch? Oh. Dat, uh, met, die, uh, met die gangs. Wat erg. Ja. Nou ja. Er zijn ook wel eens figuren die worden door hun vader doodgeschoten. Ook. Ja, die hebben er ook tussen. Ja, Marvin Gaye onder andere. Dus Cat Stevens, de laatste. Father en son.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 was dan uh, Cat Stevens met Father en son. Een beetje aangedikte versie. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de echte versie onder al die koren en ook strijkers erachter mooier vind. Maar dat is terzijde. Uh, een nummer uh, van Cat Stevens dus tegenwoordig. Yusuf Islam. Zo zie je ze tegenwoordig. Noemt. Goed, het zit erop staan. We hebben het weer gehad. We, het zijn, we zijn er weer doorgekomen. Op een leuke manier, toch? Absoluut. Ja? Ja. Dus volgende week dinsdag weer weer? Ik, uh, als het goed is wel. Oké. Okay. Nou, als, het goed is, ben, als, ik, ja, als het goed is, ben ik er ook weer. Nou, nou, dan komt het weer helemaal goed. Hartelijk dank voor het luisteren, dames en heren. En, en wij, ik zie u in ieder geval aansluit donderdag weer samen met Dolly. En dan gaan we weer een lunchje doen. En voor nu, tot ziens. Bye. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.